11 uur Joris Stubenitski met het NOS journaal. Bij een busongeluk met een jong Canadees ijshockeyteam zijn 14 doden gevallen. Ze zaten allemaal in de bus. 14 anderen overleefden het ongeluk. De bus botste in Centraal-Canada op een vrachtwagen. De ijshockeyers van tussen de 18 en 21 jaar waren op weg naar een wedstrijd.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 Drie juryleden van de Nobelprijs voor de Literatuur zijn opgestapt. Ze vinden het niet kunnen dat een van de 18 juryleden is getrouwd... met de omstreden Zweeds-Franse fotograaf Jean-Claude Arnault. Hij wordt beschuldigd van het aanranden van bijna twintig vrouwen. Er is een stemming geweest om de vrouw van Arnaud uit de jury te zetten. Toen duidelijk werd dat ze jurylid mag blijven... stapten dus drie leden op.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 Informatie. Door werkzaamheden staan er files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij de af Bundesgrote 10 minuten vertraging. De linker reishok is dicht. Ook 10 minuten extra reistijd op de A4 Antwerpen-Rotterdam... bij knopend Markiezaat bij Bergen-op-Zoom. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem was een ongeluk. Berging is gestart. Ruim 40 minuten vertraging tussen de grens en Zevenaar. De linker reishok is dicht. Meer dan een uur vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Noodorp. Er was ook een ongeluk. Daar zijn nu voor bergingswerkzaamheden twee rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag kan beter omrijden via Alphen aan de Rijn via de N11 en de A4. Tot slot ook nog een file op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij de Afval Numansdorp, 10 minuten vertraging. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras.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 Aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe oh, oh, het oh. met de taal staat. staat, zullen wij gaan vertellen. Goedemorgen, de aanval is begonnen, de temperatuur is er ook naar. Alsof er een enorme explosie uitbarst, maar zo gewelddadig als het klinkt... zo vreedzaam is het om die grote knal te beleven. De krentjes bij mij in de achtertuin staan op springen nog even... en ze laten hun witte bloesem zien. Het geverticuteerde gazon begint te groeien... en net als ieder jaar wacht ik op de beukenhaag... die van het een op het andere moment openbreekt en groen wordt... Los van welke kalenderdatum ook, heeft het voorjaar nu echt de aanval ingezet. Tot de tanden toegewapend met geuren en kleuren. Het voorjaar, of beter, de lente, dat klinkt nog lieflijker. Een volledig onschuldige invasie die niet te stoppen is. Ik geef me er graag aan over. Welkom in de Taalstaat.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 Maar een beetje meer vanuit mezelf Was er meer onder de zon? Ik zou het grijpen als ik kon. En dan zeg je dat het allemaal wat meer vanzelf moet. Want wat vanzelf komt, is goed. Maar schat, als jij het zegt, hoe kan ik het zelf bezinnen dan? En wat begrijp Geloof, meer moet jij geloven, dat ik het Beter dan mijn best van het album Goedjaar van Paul de Munnik. Dat heeft hij in drie gedeelten uitgebracht. Sinds een maand zijn alle veertien liedjes te horen. En hij toert. Hij krijgt vier sterren vandaag in het Algemeen Dagblad. Beter dan mijn best. De taal staat op NPO Radio 1... Ook vandaag helaas zonder Frits Pits. Hij kan er niet zijn omdat zijn vrouw ernstig ziek is. Daarom open ik ook deze zaterdag de slagboom die toegang geeft tot de Taalstaat. Dit is de Taalstaat. Met straks de dichter des Vaderlands, Esther Naomi Perquin. Ze is juryvoorzitter van de poëziewedstrijd Het Andere Gedicht. Voor iedereen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking. De beste gedichten verschijnen deze week in een bundel. De zesde kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands heet Ankie Nauwerlaerts en komt uit België. Een zeer inspirerende docent volgens een oud-leerling. Ik ben verslijmend, maar mede dankzij haar ben ik daar een kunnen gaan studeren. Kijk, dat is toch mooi. Inwoner van de Digitaalstaat is techjournalist Herbert Blankenstein. We laten liederen horen die zijn geïnspireerd op reisverhalen van Louis Couperus. Ze zijn geschreven door onder meer Spinvis, Klim Piet en Dave von Raven van de Kik. Ter ere van het 25-jarig jubileum van het Louis Couperus Genootschap. René Appel bespreekt de TNA van voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek. We worden weer even domweg gelukkig in de taalstaat. En er zijn natuurlijk vergeetwoorden en het taalloket van onze taal. Maar eerst verder met... Het laatste taalnieuws. Ja, de kogel is eindelijk door de kerk. De Amsterdam Arena wordt de Johan Cruijff Arena. In deze maand wordt het logo onthuld. En bij aanvang van het nieuwe seizoen in augustus is de nieuwe naam definitief. En dat is nog een hele operatie. Alle bordjes, jasjes en briefpapier moet worden aangepast. Maar belangrijker nog, hoe zorg je ervoor dat mensen het stadion ook zo gaan noemen? Hans Prummel, goedemorgen. U bent de naamexpert van het bedrijf De Naam Afdeling. U helpt bedrijven met het verzinnen van een, van een naam. Zou u deze ook verzonnen hebben, de Johan Cruijff Arena? Nou, die was er gewoon, hè. op een gegeven moment. Ja, maar stel dat ze u gevraagd hadden, ja. wat is nou een goede naam? En nou, ik vind de oplossing heel goed dat we ze mogen gekozen hebben. Hè. Want er gingen ook stemmen op van, noem het de Johan Cruijff, de Johan Cruijff Stadion. Ja. Maar daar had je heel, heel veel afstand genomen van wat er eigenlijk al, al was. En ook het hele gebied heet, heet Arena. Dus het is zelfs een station Bijlmer Arena... Uh, Pate Arena, dus het, het is een hele logische uh, combinatie, zeg maar, met, met ja, de, de legacy van Johan Cruijff uiteraard en, en wat er al is. En wat in de volksmond ook eigenlijk wel, wel genoemd wordt, gewoon de Arena. Ja. Ze zeggen niet zoveel Amsterdam Arena, misschien zelfs wel, nou ja, Ajax Arena hoor je ook niet, maar Arena is gewoon het stadion eigenlijk. Ja, maar dat is het gevaar dan ook meteen, dat mensen gewoon Arena blijven zeggen en dat we de naam Johan Cruijff nooit gaan horen. Ja, dat valt wel mee. Ik zie dat nu al op Twitter en op Facebook al gewoon mensen zeggen... ik ga naar Johan Cruijffelen ook al een beetje om het een beetje aan te jagen, een beetje te stimuleren. Um, is denk ik niet een heel erg probleem. Uh, het komt er wel groot op te staan. Of het komt uh, uh, op, op de website, overal wordt het wel gebruikt. Uh, en mensen weten het. Dus um, denk ik denk niet dat het een probleem is uh, om het helemaal uit te laten spreken door iedereen. Dat, uh, nee, ja. mensen wennen sneller nee. zo'n nieuwe naam. Ja, zeker. En, en, dat, en mensen zijn er heel erg aan gewend. Het is wel, wel grappig in dit geval. Eigenlijk mensen zeggen eerder dat het officieel zo is. <laughs> ja, ja. Als het tenminste een goede naam is natuurlijk. Hè. Waar moet een goede naam aan voldoen? Uh, goede naam? Ja, heel, heb het nu over stadions of over hele brede... Ja, ja, nou, laten we eens uh, beginnen bij stadions. <laughs> Doen we daarna de rest nou, van, ja, van het land. Er zijn natuurlijk verschillende typen namen. Hè. Je hebt ook een aantal bijnamen van stadions dat is heel erg gebruikelijk. Het kasteel, de Kuip. Dat zijn niet officiële namen. Maar die zijn er aan gegeven is een stuk beter als je ervoor zorgt dat de naam gewoon lekker backte en dat de naam ook gewoon uh, de echte naam ook wordt gebruikt. Um, bijvoorbeeld misschien van uh, de Ziggo Dome bijvoorbeeld, hè, ook in Zuidoost. Ja. Dat, is een, dat is een, heeft geen bijnaam, maar dat is gewoon, er zit een merk in. Ja. Maar het is gewoon een mooie combinatie van twee woorden. Ziggo en Dome, dat is gewoon één, één, één naam. Ja, totdat de er bekker. een nieuwe sponsor komt voor die Ziggo Dome en dan, ja, eh, dan ja, zit je hè? Ja, nou dat, dat zag ik best al in de Heineken Music Hall. Het heet nu AFAS Live. Ja. Ja, dat dat, dat bekt toch wat minder lekker. Hè? Ook omdat het merk AFAS wat minder geladen is. Dus mensen hebben er wat minder beeld bij. Heineken Music, hoor, back Bekte, HMA, dat, dat allitereert. Uh, AFAS Live. Ja, dat moet echt nog wel, wel een... Uh, ja. Dat moet echt wel een paar uurtjes mee. Omdat het, ja, dat toch... moet nog gaan gebeuren. En de, en de grolsvesten ja. dan bijvoorbeeld van FC Twente. Dat is natuurlijk ook. Ja, stel dat er een andere uh, biersponsor komt. Of, of sowieso een andere sponsor. Uh, is dat een verstandige nee, naam, de grolsvesten? Ja, het past heel goed, hè? Bij Twente hebben we het, het over geloof ik. Ja, ja. ja nee, dat past nou, nou. heel goed. Nee, nee, nee. Uh, uh, dat, komt heel, uh, ja, dat ligt in die regio, dat past heel goed bij de, bij de, bij de club. Uh, en ze doen er iets bijzonders mee. En festen net als uh, wat je in Groningen had, had je de Euroborg. Ja. had je de Euroborg. Borg is natuurlijk een, een Gronings begrip. Um, uh, dus dus uh, nu heet het geloof ik Eurolease Stadion. Oh, nou ja, uh, ja, Noord, Noord, Noordlease Stadion, ja, sponsor. Oh, Noord, Noordlease, klopt. Ja, was het maar Eurolease? Nee, Noordlease inderdaad. Dus Noordlease Stadion, maar ja, misschien. Dat is, dat is toch wel even een breuk met wat het was. Uh, ik denk dat dat wat moeilijker wordt uh, overgenomen door de supporters en door de, ja, door, de, door, de, door de mensen in de buurt. Zou we het Borg weten kunnen vasthouden? Net als de arena ja, nu in Amsterdam. Ja, noem, het, Helder... noem het Borg, ja. Heldere tips, hartelijk dank Hans Prummel. Goedemorgen. Goed. In de media heb je van die rubrieken als uh, Hoe is het toch met... waarbij een uh, BN er uit het verre verleden uit de doeken doet... hoe het nu met hem of haar gaat. Maar die vraag kun je natuurlijk ook stellen... over de hoofdpersonen van uh, Nederlandstalige klassiekers. Deze bijvoorbeeld. Mambo Mela Het is en tienes kwam de vlak achteraan Iedereen die zei van die leur nooit meer wat van Alle heb nog heel wat voor de boeg. je zorgen daarvoor is het nog vroeg. Want hoe gaat het met Manuela? Leeft ze nog? En, en rijdt Bertus nog op zijn Norton en Tinus op de BSA of hebben ze het ongeluk niet overleefd? En hoe is het toch met Herman van Veen's Anne? Nou, voor de antwoorden op die vragen kun je komende dinsdag terecht in de Kleine Comedie in Amsterdam, want dan houdt het Amsterdamse Kleinkunstfestival in samenwerking met het Cairo en CRV NPO Radio 5 programma Volksspot de avond van de kleinkunst. Presentator is Helco Span. Helco, goedemorgen. Goedemorgen weert. En wat een origineel idee. Ja, het is een idee van uh, Taasnaatreducteur Lennart van Dijk. Die uh, bereidde een keer een, een week van de jaren 60 of 70 voor. En inderdaad, dan stellen we ons als radiomakers altijd de vraag: hoe is het toch met die en die artiest? En op een gegeven moment dacht hij, hoe is het toch met Hans de Boy? En terwijl hij dat uh, uh, aan het uitzoeken was, dacht hij: maar hoe is het eigenlijk met die Annabel, die de werd ja. voor Hans de Boy. Ja. En dat, dat idee, dat lanceerde die toe in een gesprek. En dat is heel lang blijven uh, sudderen uh, bij heel veel mensen. En op een gegeven moment is het vorig jaar opgepikt... toen wij uh, als volksvolgers wilden gaan samenwerken... met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En uh, uh, zo is dat idee zo heel langzaam uh, uitgewerkt... tot de avond van de kleinkunst komende dinsdag in Amsterdam. Ja, wat leuk. En nou dacht ik zelf bijvoorbeeld dat Manuela dood was. Ze lag daar zwaar gewond, de glimlach om haar mond... alsof ze zeggen, wou het lag niet aan jou. Hoe, hoe krijgen we dan te horen hoe het verder gaat? met Manuela... Nou, er is een mooi concept bedacht. De, de zes originele liedjes worden gezongen komende dinsdag. En dan zijn er zes jonge theatermakers... jonge uh, componisten en muzikanten ook... die een antwoord schrijven op dat lied. Dus in dit geval is Kirsten van Tijn, een, een jonge cabaretier gevraagd om een vervolg te schrijven op Manuela. En zij bepaalt dus eigenlijk hoe het met Manuela afloopt. Of ze het ongeluk overleeft, hoe ze eruit komt. Of dat Manuela inderdaad uh, na die glimlach... Uh, niets meer van scheef laten horen. Nee. Zij is degene die Manuela een toekomst geeft, of niet? Weet jij het al? Uh, ik weet sommige. Ik weet nog niet alles. Ik heb van alle liedjes wel een fragmentje gehoord. Ik heb sommige teksten gelezen. Maar uh, uh, ik weet ook nog niet alles. Dus ik ben zelf ook nog heel erg benieuwd hoe het met de hoofdpersonen afloopt. Bertus en Tine is op, de, op, op ja. die motoren. Ja. ja, ik bedoel, hebben we echt nooit meer iets van ze uh, gehoord? Of lopen ze heel tevreden achter hun rollator door, uh, door Hummelo <laughs> ja. op dit moment? Dat ja. zou kunnen. En, en, en welk liedje verheug je het meest? ja Wat ik toch wel een heel bijzondere combinatie vind... is Anne van Herman van Veen. Ge, natuurlijk gezongen uh, bij de geboorte van zijn dochtertje. Nou, Anne van Veen is nu inmiddels uh, zelf een gerenommeerd theatermaakster. En zij uh, schrijft zelf het antwoord op dat liedje. Dus zij vertelt hoe het met zichzelf is gegaan... nadat haar vader dat lied heeft geschreven en gezongen. En dat vind ik echt een combinatie om zeer naar uit te kijken. Geweldig. avond in de Kleine Komedie in Amsterdam. En dat komt ook op de radio. Ja, het komt woensdagavond op de radio in Volkspots tussen 8 en 10 op NPO Radio 5. Maar als je het echt meteen wil meemaken, moet je daar dinsdag bij zijn. Daar zijn nog wat kaarten ja. beschikbaar www.dekleinecomedie.nl Helco Spand, dankjewel. Veel plezier. Graag gedaan, Bert Hoi. De taal in de zaterdagkranten. Met een doffe plof vielen ze vanmorgen op de deurmat van de taalstaat. De zaterdagkranten met de vele bijlagen. Hij werd al genoemd, taalstaatredacteur Leonard van Dijk. heeft ze vanmorgen gelezen en daarbij speciaal gelet op mooie en opvallende taal. Eh, verras me, wat ben je tegengekomen? Nou, de Telegraaf schrijft over de rookruimtes. Die moeten verdwijnen en steekt zijn licht op bij de verstokte roker Theo Hillema. Kamerlid voor het Forum voor Democratie. Hij vindt het maar slecht voor de gezondheid. Al die opwinding over rokers. Het kan toch niet goed zijn voor een mens om je zo mateloos te ergeren aan anderen... die er lustig op losleven, Voetert hij op Clean Air Nederland. De anti-rookclub die de rechtszaak tegen de staat heeft gewonnen. Waardoor het kabinet nu rookruimtes gaat verbieden. In de volkskant een ingezonden brief van Hans Kellerhuis... die vindt dat de media steeds meer een vergaarbak van karikaturen worden. Om op te kunnen vallen moet je overdrijven, zo schrijft hij. Juist in de hoek waar je de redding verwacht, wordt vrolijk meegedaan. Zo wordt Mark Zuckerberg, door hoogleraar Kees van Riel... weggezet als autistische techneut en schooljongen... die moet worden vervangen door een echte CEO. De briefschrijver gebruikt dan, om zijn punt te maken, de taal van de getallen. Even wat kengetallen, zo schrijft hij. Oprichting 2004. Twee miljard gebruikers en een winst in 2017 van 15,9 miljard dollar. Financiële strop voor pardonners. Dat is de openingskop van trouw. Het woord pardonners staat tussen aanhalingstekens. Merkwaardig woord, vind ik. Aanleiding is dat generaal pardonners nu honderden euro's moeten betalen... om een verblijfsvergunning te laten verlengen. Dat was eerst gratis. De column van Rosanna Hertzberger in NRC gaat over een internet met make-up. Ze heeft het over geen stijlredacteur Bart Nijman, die te gast was in Pau deze week. Nijman is de internet die vorig jaar over een vrouwelijke volkskrant schrijft schreef Zou u haar doen? En hoe, daar zat hij dan, zo schrijft ze. Uit het internetriool gekropen. met gladgestreken, bepoederd gezicht aan een talkshowtafel. een keurig beheerst en eloquent betoog te houden. voor een referendum over de Donauwet. Een heel andere taal dan het doorgaans op geen stijl te lezen is, zo vindt Herzberger. In het AD Magazine: aandacht voor de reclametaal van reisaanbieders. door middel van een bullshit. Bullshit bingo. Twintig ronkende reclameteksten onder het bom Dit wordt u beloofd. Met daarnaast, dit is wat u krijgt. Daar gaan we. Boerencamping wordt kakken op een emmer. Luchthaven Brussel-Zuid staat voor Charleroi, bijna Frankrijk dus. Typische streekgerechten betekent maagzuurremmers mee. Dichtbij uitvalswegen is eigenlijk aan de snelweg. En last minute superdeals betekent eigenlijk... deze reis raken we aan de straatstenen niet kwijt. <lacht> Geweldig. Lena, dankjewel. je Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Een bijzondere middag, komende woensdag in Amersfoort... dan wordt een poëziefeest gehouden dat in het teken staat van het andere gedicht. En dat zijn gedichten geschreven door mensen met een verstandelijke beperking. De dichters worden in het zonnetje gezet... en een jury maakt bekend wie het beste gedicht geschreven heeft. En de voorzitter van die jury is kan natuurlijk niet anders. De Dichter des Vaderlands. Bij mij aan tafel Esther Naomi Perkwien. Goedemorgen, van Goedemorgen. harte welkom. Dankjewel. Ik dacht te doen jasje aan vanmorgen, want de Dichter des Vaderlands... komt aan tafel. Dat is niet zomaar bezoek natuurlijk. Ja, het wordt zeer gewaardeerd. Fijn. We hebben uh, iets voor je klaargelegd. Namelijk drie kussens met daarop de portretten van... Multatuli, Willem Elschot en Jan Wolkers. Jij mag kiezen welk kussen het best bij jou past. Nou is geen twijfel over mogelijk. Ik zou sowieso het, het gezicht van Wolkers niet in mijn slaapkamer toelaten. Wat toch een plek is voor kussens. Dus Oké, okay, wordt... dan mag je die vast van tafel doen Ja, dat ben dan, nog, dan blijven er twee over. Um, en uiteindelijk kies ik dan vol overtuiging voor Elschot. Omdat ik toch denk dat hij mijn mensbeeld het meest heeft gevormd. In welke zin? Nou, um, zowel zijn, zijn mensenliefde. Want dat is het natuurlijk als je zo goed naar de mens kijkt. Dan moet daar een vorm van liefde aan ten grondzak liggen als zijn mensen haat. En dat zit gecombineerd in heel luchtig en terloops... Proza en schitterende poëzie. Dus dat, dat zou een heel goed kussen zijn okay. voor mij. En waarvoor ben je bang als je Jan Wolkers in je slaapkamer zou krijgen? Nou, het is toch een beetje een broeierige blik. <laughs> dat zie je ook. En ja. ik denk ook altijd aan het moment dat hij wat ouder was en wat zachter werd. En ja. toen de hele tijd over beestjes. Ja. Beestjes. Ja. Nou, dat wil je ook niet in je slaapkamer. <laughs> nee. Dus dat lijkt me een moeilijke keuze. En Tuli, het is natuurlijk prachtig, maar het is ook een beetje een... Een strenge, ja, stijle man, een serieuze ja, ja. man. Kijk door je heen eigenlijk. Dat, uh, dat, dat heb ik liever niet. Precies, Willem dan. Een dichtwedstrijd dus voor mensen met een verstandelijke beperking. Een ander gedicht. Wat maakt dat gedicht anders dan ja, normaal, zeg ik maar? Nou, niet zo gek veel eigenlijk. Ik vond de verschillen vrij uh, klein, maar wel significant. Wij zijn natuurlijk heel erg gaan kijken met de voltallige jury. Dat was Vera Bergkamp, zat daarin, Tweede Kamerlid D66 met, met kunst en cultuur. Erik-Jan Harmens, de grote dichter. En Ted van Lieshout, ja. ook geen uh, kleine jongen. En wat ons heel erg opviel is dat, dat er meer zintuigelijkheid in de gedichten zit... dan bij cursisten vaak het geval is. Ge ge ik zal maar even zeggen gewone mensen. Mensen zonder beperking of zonder zichtbare ja. beperking. Uh, en dat is eigenlijk een voordeel, Ze wij. De dichter bij een gevoel? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Is het meer oer wat er, wat er geschreven wordt? Nee, maar het is wel minder aangeharkt. Omdat het mensen zijn die ja, in, een heel, in een heel veel aspecten een, een ander leven leiden. Een leven leiden dat, dat veel meer gekenmerkt wordt door hun fysieke toestand of hun uh, beperking. Dan, dan wij dat hebben. Dus de taal is, is meer eigen. Dat is ook een voordeel. En het zijn vaak mensen die hun eigen lichaam... Meer meeslepen dan jij en ik. Wij gebruiken dat gewoon als een, als een vervoersmiddel over het algemeen. Maar in hun geval is het soms ook een blok aan het been. Ja. Welke beperking daar ja, ook aan ja. tegen grondslag ligt. Ja. Nou, dat merk je in de gedichten. En dat, dat kan dus heel goed een voordeel zijn. Ja. En soms weet je ook helemaal niet of iets bedoeld is als poëzie. Maar is het wel verschrikkelijk mooi gevonden? Of moet ja. je er enorm om lachen? Ja, ja. En dat mag ook allemaal. Ja, ik heb er een aantal uh, uh, uitgezocht. Je hebt natuurlijk ook de hele bundel gelezen. Ik, ja. Nou ja, kijk maar wat jij mooi vindt om, uh, om even te laten horen. Gewoon als voorbeeld. Om even te illustreren wat er geschreven is. Nou, Dan kies ik even een voorbeeld waar, waar ik echt van opkeek. Uh, die ligt toevallig ook bovenop. Onderweg heet dat. Dus dat het thema ook, hè? Ja. Onderweg is het thema. Uit de de, de, de voor, rode voor deze, draad door de door Ze de organiseren heen. die wedstrijd in, om de drie jaar. En dit keer is het thema onderweg. En, en daar hebben we ook een aantal hele mooie gedichten over aangetroffen. Deze was mij ook opgevallen. Het is geschreven door Wally Kieboom. Het begint als je geboren wordt, tot je boven de sterren bent gekomen, van A naar B. Je bent bijvoorbeeld van bed onderweg naar school of werk... met of zonder files, of weer van school en werk terug naar huis... om je bed weer op te zoeken. Van 27 december tot 26 december ben je onderweg naar kerstmis. Daarvoor heb je bijna een heel jaar nodig. Ja, Dat vond ik zo scherp, dat vond ik zo mooi... dat je eigenlijk het hele jaar gewoon onderweg bent naar kerstmis... behalve op die eerste kerstdag, dan eventjes niet. Ja. Dat trof mij in het gedicht, wat, wat vind jij er goed aan? Nou, ik vind het goed omdat het uh, begint met, met een, een heleboel... Uh, het is eigenlijk een hele poëtische zin. Het begint als je geboren wordt tot je boven de sterren bent gekomen. Dat is een heel merkwaardig beeld. Dan het komt er iets heel alledaags. Van A naar B, werk, ja. school, bed. Onderweg zijn files. Alledaagse dingen die iedereen kent. Nou, dan begin je een beetje dan denk je... nou, dit is toch een dichter die ik goed kan volgen. En dan eindigt hij met iets wat... het Precies een midden op zoek tussen poëzie en alledaagsheid. Namelijk kerstmis, ja. wat, wat we allemaal kennen. En die merkwaardige gedachte. Dat je het hele jaar eigenlijk bezig bent met. Het zet het hele jaar ook ineens in een oh, ander licht. Ja, maar zo vaak wordt natuurlijk gezegd: oh, dat gaan we voor de kerst nog wel redden. Of nee, dat wordt echt na de kerst. Dat is toch een soort eikpunt voor heel veel mensen. Zeker. Eh, Wie neemt moeder met de helpt. kerst? Ja, ja. Ook al altijd zo'n discussie. Ja, ja, zeker, wat doen we met tante Jans? Uh, zullen we er nog één doen? Ik zal er nog geen opzetten. Jij neemt even een slokje. Dat is ook goed hoor. Maar uh, je blaadt het even door in de bundel. Waar ik wegwaai, dat is de titel. Dat is ook wel een bijzondere titel trouwens. Dat vind ik ook. Waar ik wegwaai, waar komt die vandaan? Ik heb uh, dat gedicht waar dat uitkomt niet uh, paraat. Want het zijn natuurlijk honderden inzendingen die we allemaal. Uh, geef mij de stapel maar even. even ik geef ik weet jou waar stapel. Die, ja, waar die ligt, zoek hem even op. Wat kun je er iets over zeggen, die titel? Waar ik wegwaai? Nou, ik, ik denk omdat het thema onderweg uh, is. Zijn, er zijn een heleboel inzendingen binnengekomen. Dat vonden we ook heel geestig om, om op te merken. Er zijn ontzettend veel inzendingen gekomen over taxibusjes die te laat arriveren. Dat is zo'n probleem wat je, wat je veelvuldig tegenkomt als je daarvan afhankelijk bent. Uh, maar onderweg werd ook heel breed... Uh, opgevat. Dus het, het ging ook heel vaak over gedachten... En, en het verplaatsen en het fantaseren... en het in die zin onderweg zijn. Wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. Want als je nogal aan de aarde gebonden bent... of in een rolstoel zit... Ja. dan zul je het daar vaak van moeten hebben. Ja, ja. Uh, Roxanne Scheffer heeft het geschreven. Onderweg heet dit gedicht ook. En daar komt die zin in voor. We gaan even luisteren. Onderweg op de fiets. De storm die waait. Waar hij ook heen gaat. De bomen die waaien. De takken die vallen. Onderweg op de fiets waar ik wegwaai, waaien mensen met me mee, dieren die schuilen... de storm die waait in de rondte, blaadjes die vliegen... onderweg zal ik gaan met de storm en met de regen. Ja, mooi, hè? Ja, prachtig, prachtig gedaan. Um, is dit uh, een manier ook om te emanciperen... om te laten zien dat mensen met een verstandelijke handicap... kunnen hartstikke goed mooie gedichten schrijven? Ja, ik denk bij uitstek, vooral omdat het op papier gebeurt... Dus je, je, je raakt niet afgeleid door iemands verschijning. En je weet, je, je, die stem die je hoort is je eigen stem. Zoals mensen lezen. Dat, dat, het is in die zin is het een hele mooie manier om te laten zien wat er van binnen gebeurt. Uh, mensen met een beperking zijn natuurlijk ook heel vaak gewend. In een restaurant bijvoorbeeld. Uh, om, om, om niet aangesproken te worden. Het gaat over hun hoofd heen naar iemand anders. Wordt gevraagd wil zij ook iets? Ja. Um, het feit dat, dat ze op papier heel duidelijk kunnen maken... dit is mijn stem, dit is hoe ik denk, dit is hoe ik de wereld bekijk... en dat over kunnen brengen in deze vorm... Uh, dat, dat geeft echt een hele, vond ik tenminste... een hele grote verbreding eigenlijk van wat je in weet te schatten... als je iemand tegenkomt. En ik, ja, ik ben een enorme liefhebber van, van eigenzinnig taalgebruik... Dat is hier ook. We kwamen een opmerking tegen van een man die schreef aan een vrouw: Heb je er wel eens over gedacht om mij aan te schaffen? Ja, Geweldig. Ja. Nou, een betere openingszin kwam ik zelden tegen. En ja. dat is zo'n eigenzinnige manier van zeggen dat ik daarmee portretteert die man zichzelf ook direct. En dat is denk ik het mooie van deze wedstrijd dat je uh, ziet dat die beperking nu een, een andere rol gaat spelen. Uh, niet minder aanwezig is, maar wel op een andere manier mee bijdraagt aan, aan uh, wat er allemaal is, wat ja. er allemaal gezien ja. wordt. Ja. Terwijl taal echt geen vanzelfsprekendheid is voor deze mensen. Ik heb hier bijvoorbeeld het gedicht van Angelique Groen. Letters heet het. Letters, het zijn rondjes, vierkantjes, streepjes, met of zonder puntjes, dicht bij elkaar of met veel wit ertussen. Letters maken wit papier mooier. Ik kan niet lezen. Ja, die laatste zin is, daar, daar zit de poëzie, denk ja. ik. Op het moment dat je je dat realiseert, aan het eind van zo'n gedicht... dan lees je het opnieuw. Dan wordt het een, een soort nou ja, een hond die zichzelf in de staart bijt. Zo is het natuurlijk. Je, je, je moet niet kunnen lezen om te zien wat letters werkelijk zijn. Ja. Het feit dat je niet kunt lezen zorgt ervoor dat je kunt zien... wat er gebeurt op dat papier. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld, vond ik. En heel ontroerend. En het, het heeft ook een vorm van... Eerlijkheid die heel ja. innemend is. Ja, dat is het, ja. Uh, ik, ik pak de stroven van een uh, van een ander gedicht dat ik tegenkwam. De laatste laatste stroven, zou ik maar zeggen. De eenzaamheid, het zaad, de varkenskop, de knuffelploeg, uh, de knieval van de haat. Verlos ons van de meningen en van het stemlokaal, van privacy, van ironie, verlos ons allemaal. Dat is wat de dichter West-Vaderlands schreef... toen wij naar de, naar de stembus mochten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ben je geïnspireerd door de gedichten uit, uh, uit het boek uh, waar, ik, waar ik wegwaar? Nou, ik ben door alles geïnspireerd. Eigenlijk over het algemeen, dat is een, uh, een handicap die ik dan weer heb. Dat ik door alles geïnspireerd raak. Moet dat is heel echt vermoeiend van me, ook. moet van me af meppen zo'n beetje. Je moet je ogen dicht houden om nee, niet geïnspireerd te absoluut. raken. Absoluut. Ik ga dat, dat kussen van Elschot straks even jatten... en de, voortdurend op mijn gezicht drukken als ik in de <laughs> trein zit... Uh, nee, in dit geval had het, uh, had het er ook een beetje mee te maken... dat uh, Frank Starik was net dood, vriend en collega... Uh, zijn laatste het staat. Daarom heette dit gedicht, wat ik toen schreef, ook staat. En het was ook een beetje een fase waarin ik eigenlijk overal even ontzettend moe van werd. En toen dacht ik, ja, soms is mijn eigen stemming ook een beetje de stemming van het land. Meestal is het andersom. Want je hebt een dienende functie. Dus de stemming van het land moet jouw stemming zijn. Maar in dit geval heb ik het er even op gewaagd. Ja, want ik dacht op basis van dit gedicht vind ik het nog wel leuk. Het begint met verlossels van de hooligans, het brullen in de straten, van treinen die niet rijden en van de themaweek, van volledig automatisch doorgeladen haten. Dat gaat echt uh, anderhalve. Of A4'tje door. Is er nog iets dat je wel leuk vindt, beste Esther Naomi Bequín. Nou, dat. Het oeverloos doorgaan. Nee, het schrijven was echt heel lekker. Ik doe dat echt met, met enorme verlekkering. Ik zit daar ook een beetje zelf om te beginnen grappen. Dan weet je dat het leuk wordt. Als je zelf denkt, oh, ik ga dit woord er nog in doen. Een quinoa-snor zit erin. Ja. Sportschool zweet. Nou ja, allerlei dingen waarvan je. die je wel langs ziet komen, die je registreert. Vega-snacks. Maar dat is, het is toch ook gewoon. Je, je, het druipt er toch hopelijk nog wel vanaf... dat de liefde voor de taal ongemoeid is gebleven. Ja, gelukkig maar. We hoeven ons geen zorgen te maken. Woensdag dus, van 2 tot half vijf in de Flint in Amersfoort. Een feestelijk poëziefestival met literatuur en ook tal van muzikanten. En mocht je nou denken, dat is een mooi initiatief... daar wil ik graag bij zijn. We mogen van de organisatie een aantal kaarten weggeven... Als u daarvoor in aanmerking wilt komen... kijk dan even op de Facebookpagina van de Taalstaat. Daar vindt u een e-mailadres waarop u zich kunt aanmelden. Zodat het extra mooi en extra leuk wordt... in de Flint in Amersfoort woensdagmiddag. Esther, Naomi Queen. dank voor je komst. Het was een eer om de dichter des vaderlands te ontvangen. Heel graag gedaan. Fijne zaterdag. Kan een plek niet vinden... Hou het nergens uit, had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij en daarom neemt van mij geen klacht. Zij was goed voor mij. Die korte tijd in Frisland, dat meisje bij de sluis. O, oh, haar mond een wereld en haar hart een huis. Ze was mijn vuur een lange winter, was mijn bed van stroop.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 Op mijn weg voorbij En daarom neemt van mij geen klacht Zij was goed voor mij Die ene maand In Brabant En Maaike om me heen Asters voor het venster Thuis voor ons alleen ik zie haar voor me staan en lachen. God, wat een geluk. Ik heb mijn toekomst in mijn hand. Ik maak hem zelf weer stuk. Ik kan mijn plek niet vinden. Ik hou het nergens uit. Ik had een paar vriendinnen. Het steeds verbreid Toch kwam soms de liefde Op mijn weg voorbij En daarom neemt van mij geen klacht Zij was goed Het origineel heette Love's Been Good to Me van Rod McKeown uit 1964. Dat werd uh, dankzij de bewerking van Michel van der Plas en Frans Halsema. Zij was goed voor mij in 1977. Bijna net zo lief als dat prachtige voor haar. Dag Veronica Gieben, goedemorgen. Goedemorgen meneer Kranenbar, denk ik dat ik aan de telefoon heb. Ja, dat klopt helemaal, ja. Uh, u bent 54 jaar, u woont in Oosterhout, u bent communicatieadviseur. En welk woord mag nooit vergeten worden? Het vergeet woord waar ik ambassadeur voor ben, dat is het woord knaapje. Knaapje in de zin van klein jongetje of in de zin van klerenhanger? In de zin van klerenhanger. Oké, okay. ja. dat kan ook allebei natuurlijk, want knaapje voor een jongetje woord. hoor je ook ja. nauwelijks okay. meer. Dus. Ja. ja, klopt. En wat was het moment dat u dacht knaapje, daar ga ik mij over ontfermen? Ja, dat was het moment waarop mijn uh, twee jongens, die inmiddels uh, toen de tijd 18 en 20 waren, nog steeds hun jassen op clowns-kapstokjes, kinderkapstokje hadden hangen. En toen ik besloot, ze zijn volwassen, ze moeten nu hun jassen maar eens gewoon aan de uh, kapstok hangen. En dat is een kapstok van een roede met knaapjes daaraan. Dus ik zei tegen die jongens: Jongens, ik heb het clowns-kapstokje opgeruimd. Jullie hangen voortaan je jassen gewoon aan de knaapjes, aan de roede. En toen keken die jongens mij aan en zeiden: Man. Jij gebruikt altijd van die rare woorden. Wat in hemelsnaam is een knaapje. En toen dacht ik, dat is jammer. Dat ja. woord moet toch blijven. Ja. En hoe probeert u het woord te verspreiden? Ja, ik probeer toch mijn best te doen om iedere keer als ik ergens weer een roede en knaapjes zie... om uh, ja, tot, dat woord even onder de aandacht te brengen. Ik vind het gewoon een grappig woord. Het is een mooi woord en een vergeetwoord. En u heeft het graag op de zo zuinig op. En doe de hartelijke goed aan de knaapjes. Dank u wel. De zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Voor de zesde kandidaat in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands en van Nederland en België gaan we naar België vandaag. Uh, Ankie Nouwelaarts, 39 jaar, docent en vakhoofd Nederlands op het Maria assunta Lyceum in de Brusselse deelgemeente Laken. Daar geeft ze dit jaar les aan de klasse 5 ASO, dat staat voor Algemeen Secundair Onderwijs, en 5 TSO, Technisch Secundair Onderwijs. Dat doet ze al negen jaar nadat ze eerder redacteur en eindredacteur bij verschillende televisieprogramma's was. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een, uh, wat, wat een overstap. Waarom heeft u die gemaakt van die ontzettend leuke televisie naar dat zware onderwijs? Uh, ja, eigenlijk was ik oorspronkelijk van plan om les te geven. En was het televisiewerk een, een rare bokkensprong. Um... En toen ik, uh, toen ik dan negen jaar bezig was, met heel veel plezier, kreeg ik plots twee kinderen. Mijn man heeft heel onregelmatig werk. En dan dacht ik, laat ik die oude liefde, of die ja, nieuwe liefde, want ik had het eigenlijk nog nooit gedaan, toch maar eens opzoeken. Uh, en dat viel reuze mee. Maar het is inderdaad hmm. toch een zware job. Die had ik uh, in het begin wel onderschat. Ja, was het wel meteen een echte liefde? Ja. Ja? Ja. Nee, dan ben ik niet helemaal, he, helemaal eerlijk. Ik had het mij helemaal anders voorgesteld. Ik had mooie herinneringen aan mijn eigen uh, collegetijd. En ik dacht dat het er nog net zo aan toe ging En dat, uh, ja, dat liep dan anders uh, uit. Hè. De, de wat leerlingen... was het beeld dan? Dat leerlingen ja, netjes met de armen over elkaar ja, in de bank... met de ja. mond open zich zaten te verbazen... over de kennis die u wilde overdragen? Klopt, dat, daar was ik helemaal klaar voor. En dat was en, niet zo? Nee, Och. nee, dat bleek dan toch uh, tegen te vallen. Um, ik was wel heel enthousiast. En, en ik dacht dat, uh, dat iedereen... Uh, klaar zat om naar mij te luisteren en dat, dat was dan niet helemaal het geval en toen moest mijn man toch wel even zeggen aan mij, van, ja het, is misschien, het ligt misschien toch ook aan jou misschien moet jij wel eens even nadenken hoe je het anders kan aanpakken want het, het, het werkt blijkbaar niet maar dat ligt zeker ook wel aan jou um, en die knop heb ik dan redelijk snel kunnen omdraaien en sinds dan lukte het beter en heb ik er uh, ja echt wel een, een, een liefde in gevonden. Straks wil ik weten hoe dan. Maar ik ga eerst even naar ons jurylid van dienst van vandaag. Frans Daams, emeritus hoogleraar vakdidactiek... aan de Universiteit van Antwerpen. Daar Frans, goedemorgen. Goedemorgen. Het valt niet uh, mee. Uh, het, is, het is een bijzondere wereld dat onderwijs... lesgeven is een vak apart. Daar weet jij natuurlijk als geen ander uh, weet je daarover. Jij luistert mee naar ons gesprek. Ja. Waar, ga, waar ga je op letten bij Ankie? Um, uh, uh, uh, ja. <laughs> Eigenlijk... Uh, op, op de manier waarop zij een en ander aanpakt. Ja, daar zullen we het eens even goed over hebben. Hoe ze het anders is gaan aanpakken om ervoor te zorgen... dat het wel ging werken dus, daar in het onderwijs. Ja. Goed, ja. luister luist ja. mee, kom zo bij je terug. Uh, Ankie Nauwelaerts heeft natuurlijk niet zichzelf aangemeld. Dat doe je niet. Dat heeft <lacht> haar collega <lacht> gedaan, Annemie Verbeek... docent economie op hetzelfde uh, Maria Assunta Lyceum. Wat maakt mevrouw Nauwelaerts nou de beste docent Nederlands, vindt u? Uh, veel redenen eigenlijk. Ik vind uh, zowel als persoon, als, als leerkracht, als collega... is een hele warme persoonlijkheid. Heel lief. Maar ik denk naar leerlingen toe ook toch nog streng. Want niet hadden een makkelijke combinaties. Ja, hoe kun je lief en streng zijn? Uh, ik bedoel, ze laat niet over zich heen lopen. Maar dat betekent niet dat ze dan altijd maar... Met die boze blik en het vingertje, dat dan ook weer niet. Dus ik denk dat dat niet altijd makkelijk is. Maar als ik de leerlingen hun reacties hoor, dan lijkt het dat ze toch... Uh, Daarin geslaagd, mevrouw Noula, Dat zijn mooie woorden natuurlijk. U zei al ja. dat de, de, de start was moeilijk. Wat bent u nou anders gaan doen waardoor het opeens wel ging werken, waardoor het leuk werd? Um, sowieso eerst een beetje authentieker beginnen werken. Um, Wat is dat? Ik, ja, ik, ik begon inderdaad met het vingertje. Ze hadden tegen mij gezegd in Brussel: moet je direct laten. ...voelen wie de basis is... Um, ...en ik probeerde dat net iets uh, te hard... ...ik denk dat dat dan ook heel ver... ...van mijn eigen persoonlijkheid ligt... ...en dan ben ik de leerlingen... Uh, ...liever beginnen zien... ...dat klinkt misschien heel raar... ...maar dat is echt de basisvoorwaarde... Um, ...en dan eigenlijk met veel meer respect in de twee kanten beginnen werken. En dan natuurlijk de methode beginnen uh, bijveilen. Want uh, in het begin heb je een boek en een idee... hoe je het zou moeten doen. Maar dan meer en meer ja, ga je weg van dat boek... en ga je ook eens luisteren van... wat, wat vinden zij leuk, wat ja. vinden zij interessant... Ja. En dan zijn het leerlingen in Brussel. Dan denk ik, die praten niet allemaal van huis uit Nederlands. Nee. Want Brussel is natuurlijk enorm verdeeld als het op taal gaat. Klopt. En bij ons op school zijn er wel Nederlandstalige leerlingen. Er zijn ook heel veel anderstalige leerlingen. Franstalig, maar vaak ook ja, anderstalig nog. Waarbij Nederland dan op de derde plaats komt te staan. Zitten die bij elkaar in een klas? Ja, die zitten allemaal in, een, in één klas. Dus Hoe dat kan je daar Nederland... in vredesnaam één goede les Nederlands aan geven? Dat gaat, dat gaat goed. Ja? Uh, die, het is niet omdat dat een heterogene groep is dat dat niet lukt. Uh, je pakt het dan op verschillende manieren aan. Uh, je kan die heel sterke taalsterke leerlingen inzetten... om die iets uh, uh, minder taalsterke leerlingen te helpen, bijvoorbeeld. Um, dus de, er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden om, om dat wel juist in te zetten. En dat is wel heel veel werk. En niet elk, er is geen handboek dat daarop inspeelt. Dus nee. je moet altijd wel zelf je eigen les uh, creëren. Maar er wordt het dan een zeggen. behoorlijk individueel onderwijs, stel ik mij voor... Ja, individueel, dat, dat klinkt nu wel... Individueel is het nu ook niet. Je hebt altijd bepaalde groepjes. Je kan je klas altijd in een, in een drietal niveaus indelen. Uh, dus ja, dan, dan moet je natuurlijk als individueler werken... dan de klas gewoon als één groep te beschouwen. Uh, maar dat lukt, dat lukt wel aardig. Ja, maar ja, nou heb ik me ook laten vertellen... dat het uh, zich niet beperkt tot uw eigen klas... tot uw eigen lessen in Nederlands... maar uh, u strekt <hijen> zich ook uit tot de klassen van docenten... die andere vakken <hijen> geven. Hoe doet u dat? Hoe drinkt u daar binnen? Nee, ik drink... Ik, ik drink <hijen> We we zo niet op hoor. Het is niet dat ik binnenval en zeg: Kijk, ik zal iets uh, zeggen hoe het, uh, hoe het wel moet. Helemaal niet. Nee, maar de, de mensen zelf beseffen ook meer en meer of, of, of komen meer en meer in contact met, die, met, met de anderstalige leerlingen. Dus onze school is op negen jaar tijd eigenlijk heel hard uh, veranderd daarin. Veel wereldser geworden. En leerkrachten vragen daar ook om: Hoe moeten we dit aanpakken? Ik, ja. ik zit bijvoorbeeld samen met een leerkracht natuurkunde. Zij moet het uh, ademhalingsstelsel uitleggen. Uh, in een eerste jaar. Waar de woordenschat echt nog niet groot ja. is. En als je dan op één bladzijde uh, vijf synoniemen krijgt voor borstkas. Ja, dan ben je eigenlijk een heel lesuur bezig ja. met dat de wijs te maken. Terwijl het daar ook helemaal niet over gaat. Dus dan probeer ik met die leerkrachten in kwestie het af te stoffen. Zonder dat, dat we aan niveau verlaging gaan doen. Want dat mag natuurlijk ook niet. Nee, en ze nee moeten precies. op het einde wel het niveau behalen. Doet ze dat ook bij u, mevrouw Verbeek, voor de ja, les economie. Ja. Dat ze het Kentiaans model wat uh, helder uitgelegd wil hebben in Beter Nederland. Uh, ja, ze vraagt heel veel input. Uh, als zij een tekstanalyse of zo zal doen... dan vraagt ze of ik misschien interessante teksten... rond wereldhandel of zo heb. En dan klagen de leerlingen soms ook wel eens... is ze daar weer. Maar ik denk op lange termijn dat het wel helpt. Ja, ja. Waarom werken jullie toch uh, altijd samen, mevrouw? Ja, nou ja, maar het is ja. mooi als het opvalt zelfs. Frans dames nog eventjes, ons, ons jurylid. Heb jij nog een, een goede vraag voor mevrouw Nauwelaars, frans well, Ik wou vragen. Je uh, hebt voor televisie gewerkt... En dan vroeg ik mij af, uh, heeft dat iets opgeleverd waar je in het onderwijs Nederlands iets mee kan, kan aanvangen? Verschillende zaken. Verschillende voor je zaken. aanpak bij Nederlands. Ja, verschillende zaken. Uh, ik denk uh, bij televisiewerken of op de redactie werken, uh, vergt heel veel out of the box, denken, heel, heel veel creativiteit. Um, dus ik ben heel gewoon om om ja, het boek opzij te leggen eigenlijk en zelf eens na te denken... oké, okay, ik begin helemaal anders of, of ik pak het helemaal anders aan. Um, dus dat heeft mij heel hard geholpen. Maar ik vind het ook wel heel leuk om de, om de leerlingen uh, dat redactiewerk te laten doen. Um, bijvoorbeeld het radio maken. Ik heb nu zelf wel geen radio gemaakt, maar het redactiewerk ja. dat eraan vooraf gaat. He, dat, dat probeer ik hen dan wel aan te leren en, en dan probeer ik hen stukjes te laten maken, voor de radio zogezegd, of hun uh, krant te laten samenstellen, of voor televisie te laten werken, zogezegd. En ze vinden dat ook wel exotisch, als ze Beter, dat hun dat leerkracht dan ook nog een leven heeft buiten de school. Ja, ja, ja precies. Dat dus, is heel spannend uh, ook ja. natuurlijk. In een filmpje op onze site, nporadio1.nl slash de komen die leerlingen ook zelf aan het woord. Door een toets of een opdracht geeft ze ons altijd de hulp... en de motivatie die nodig is om te slagen. En ze kan ons motiveren, ook al is het maandag... Dus we hebben echt geen zin in de les... Ze kan ons motiveren, ook al is het maandagochtend. Wat ja. is het geheim van motiveren op maandagochtend? Hoe krijg je ze wakker, die leerlingen? Ja, ik, ik, uh, ik zeg altijd dat, dat ik hetzelfde voel. <lacht> dat schept ja, een, band en dan, ja, dat uh, een band. Ja, dat schept een band. En ik zeg, we ervoor. moeten er samen gewoon door, ja, ja, ja, ja, helaas. En ja. ik denk, met een beetje humor, ja, lukt dat eigenlijk wel best. Ja. En ik probeer ook op maandagochtend uh, de les leuk te beginnen of, of alles in zijn les te selecteren... die, die op maandagochtend nog wel kan. <laughs> ja, ik dus ga... geen zwaar literatuuronderwijs op de maandagochtend? Geen zwaar, maar wel literatuuronderwijs. Dat, dat zal ik zeker niet uit de weg gaan. Maar, maar het zal wel op een, op een fijne manier. dan ga ik voorlezen of zo. Dat, dat doe ik graag, ook in een vijfde jaar. Mooi. Ja. Nou, dat filmpje staat dus op de site. Ik denk dat u dat gewoon zelf gemaakt heeft als oud-televisiemaker. <laughs> ik geloof helemaal niet dat die leerlingen daar de hand in gehad hebben. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal terug te zien. Uh, kandidaat nummer 6 is dus neergezet hierbij. Hartelijk dank voor de toelichting. Ja, ja, ja. Uh, en uh, Frans Daams ook hartelijk dank. Volgende week kandidaat nummer 7 in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België 2018. Kom mee vlug naar buiten toe Want de zon is fel En de lucht weer mooi blauw Ik heb ongeduld Ik zing met hem mee en geniet van al het mooie, die Ik ruik de velden en de dauw, 120 gele groep. Ik geef de warme zon een zon. Heel zacht door mijn hart. Ik wil dit voor nu en altijd. De avondzon danst in de lucht en vooral dit moois ben ik eeuwig dankbaar. Ja, we krijgen weer. liedje hoort, past is vandaag wel. Anouk met Lente, dat liedje werd gelanceerd op 20 maart tijdens het weerbericht bij RTL op televisie. Dat was de dag dat de lente begon. Heel ongebruikelijk, maar wel zeer opvallend. Anouk dus. Nee. En in de digitaal staat een man die al vanaf het digitale begin bericht... over internet en allerlei digitale ontwikkelingen. Herbert Blankenstein, goedemorgen. Goedemorgen. Toen de fax nog moest worden uitgevonden, zat jij er al op. Van harte welkom. <laughs> ja. Weet jij vanaf wanneer je actief bent in de digitaal staat... In ieder geval vanaf 1995. Ik heb nog e-mails uit 1995. En dat waren niet de eerste. De allereerste van mij zijn verloren gegaan. Um, maar het zal op zijn vroegst 94. Maar ik denk 95 zijn geweest dat ik ja, daar begon. Daar ja. begon het mee. En, en, en daarna? Want Twitter kwam pas veel later bijvoorbeeld. Ja, nou ik ben vrij snel begonnen met een eigen website bouwen. Toen dat nog heel uh, bijzonder was. En toen je het ook nog zelf kon. Hè. Dan verliep je je een beetje in die taal HTML. En dan kon je zelf een website bij elkaar... Puzzelen, heel primitief. Ja. En uh, ja, dan, dan was je iemand, dan had je een website. Dat hadden toen bedrijven nog helemaal niet. En waar komen we nu allemaal tegen in de Digitaal Staat? Uh, nou, op blankenstein.com in ieder geval. Um, bij BNR uh, doe ik verschillende programma's, waaronder twee podcasts, hè, dus alleen maar op internet. En ik heb ook bijvoorbeeld een website over uh, de gedichten die ik schrijf, die heet Geleerdegedichten.nl. Ja, ja, ja. En het uh, HM Blank ben jij op Twitter. Daar hebben we natuurlijk even lekker op zitten kijken uh, ja. de afgelopen week. Je twitterde deze week over het referendum. Zou je die tweet zelf willen voorlezen? Even kijken. Dat is onderdeel van de tweet. Even ja. kijken. <laughs> ik ben tegen het geen stijl en tegen referenda, bindend of niet. Ik ben voor het plagen van politici die overhaast wetten afschaffen... terwijl ze ooit voor referenda waren. Ik ben ook voor debat. Ik geloof dat ik voor een derde referendum ben. Ja, stuk referendum. Een discussie met jezelf op Twitter. Ja, ja ik had allerlei voors en tegens... Uh, waar mijn weerzin uh, voor geen stijl dus deel van uitmaakt. En uiteindelijk kom ik toch tot de conclusie... dat ik misschien maar voor hun plan moet zijn... omdat bijvoorbeeld dat debat zo belangrijk is. En hoop je dan dat er mensen op reageren... zodat je gestuurd wordt in je mening? Want je bent duidelijk wanhopig in die tweet. Je weet nog niet wat je moet doen. <lacht> nou ja, wanhopig. <lacht> Help mij. Uh, ja, ik, ik vind het wel leuk als mensen reageren. Dan krijg je ook een soort debat. Al gaat het dan in dit geval misschien over iets anders. Maar uh, ja, het is leuk om op Twitter met mensen te discussiëren. Ja. Dat is een van de aardigheden van dat media. Ja, en ben je eruit? Is de donorwet nou goed of niet? De donorwet? Nou, de donorwet... die vind ik op zichzelf wel goed. Ik ben alleen wel kritisch over één aspect... en dat is dat de nabestaanden zoveel in de melk te brokkelen hebben. Wij thuis vragen ons af... wat er gebeurt er eigenlijk met de stem van de overledene? Ja. Als die zijn lichaam ter beschikking wil stellen... van allerlei donaties dan uh, is het heel vervelend als je wordt overruled door je eigen nabestaanden. Dus ik zou eigenlijk willen dat uh, het, het woord van de overledene wet zou zijn. Op je blog Geleerde Gedicht heb je deze week een gedicht geplaatst. Of nou, ik moet eigenlijk zeggen, een limerick is het. Zou je hem willen voorlezen? Ja. Die gaat over uh, bitcoin en uh, uh, speculeren. Een bitcoinbelegger in Londen vond sparen bij banken maar zonde. Hij zag kapitalen eerst stijgen... Toen dalen en heeft zo de bodem gevonden. Ja, is dat om, om te laten zien hoe creatief je bent? Of waarom, waarom uit je op deze nou ja, manier? Ja, laten zien hoe creatief ik ben. Ik vind gedichten schrijven leuk. Ik doe dat uh, nou ja, zo nu en dan. Het is, een, het is een soort hobby. En het kruisen van uh, het schrijven van gedichtjes met uh, mijn werk. En dat is wetenschap en techniek. Ja. Dat is het allerleukste. Want die gedichten blijven daar altijd wel in de buurt? Meestal wel. Meestal wel. Ik heb ooit een gedicht geschreven uh, over mijn echtgenote. De, toen nog was ik verliefd op haar. En nu is zij mijn echtgenote. Uh, en dat gaat nu. Ja, <laughs> Dat gaat over haar. Maar het gaat ook over rekenen. Over optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. En ik heb een gedichtje over mijn kleinzoon. Die we sinds kort hebben. En uh, dat gaat over spelen met hem. Ja. Um, maar dat gaat ook over ruimtevaart. Ja, okay. Dus nou ja, dat, uh, het komt altijd wel bij elkaar. Ja, en dat kan zomaar ja. gebeuren, want je plaatste dit gisterochtend om 11 minuten over half zeven. Dat is best vroeg, Herbert. Ik ben wel eens vroeg op. <lacht> ja. Je schrijft veel over bitcoins. Dit twitterde je gisteren, een soort van enquête. Waar denk je aan als je crypto leest of hoort zeggen? Denk je dan aan cryptografie, aan cryptocurrency? Iets anders, namelijk stiekem als een cryptocommunist. Wat was het ja. antwoord? Waar stemden de meeste mensen op? Um, nou, er waren niet zo heel veel reacties. viel mij een beetje tegen. Maar dat is misschien omdat bitcoin nog lang niet iedereen bezighoudt. Uh, maar de leukste reactie vond ik eigenlijk iemand die zei crypto. Dan, dan denk ik aan cryptogrammen. En daar had ik nog even niet aan gedacht. Dat viel dus onder iets anders. Maar uh, ja, uh, ik maak een, een uh, podcast over Bitcoin en dergelijke. Ja. En uh, daar begon deze discussie. doordat wij crypto gebruiken als cryptomunten. Terwijl uh, iemand zei: ho, ho ik ben een cryptograaf. Ik denk bij crypto aan geheimtaal, aan Ja, ja, ja, ja precies. Een andere tweet ging over, ook over die cryptovaluta. Je twitterde... Uh, Bitcoin schrijf je niet met een hoofdletter... behalve aan het begin van een zin, net als euro en dollar. Maar wat doe je dan met uh, NEO of NEO, moet ik dat zeggen? NEO, Neo Icon, mensen, ja. VeChain, Omisego Go en <laughs> Deel. Ik noem ze maar gewoon niet in mijn nieuwe boek. Nee, ja, um, het is een dilemma waar je al gauw in terechtkomt... Uh, als je met technologie bezig bent... Um, Bitcoin is net zoiets als de euro en de dollar. Dus die doen we niet met een hoofdletter. Maar V-chain die jij noemde bijvoorbeeld. Ja. Heeft een, een C hoofdletter midden in het woord. Ja precies de V hoofdletter. Kleine E ja. en dan hoofdletter C. En als je dan zegt het hoeft niet met een hoofdletter te beginnen. Dan raak je gelijk in de problemen. Want waar, wat doe je dan met die hoofdletter in het midden? En die andere voorbeelden die je noemde. Die zijn nog veel gekker. En dat, ja, dat laat zien dat als je in de technologie bezig bent. Waar veel nieuwe dingen op je afkomen. Dat, dat je dan met de taal wettend snel in de problemen komt. Ja. Omdat die daar nog niet op toegestemd. Zijn. Want je nieuwe boek gaat helemaal over bitcoins en cryptovaluta? Ja, het heet Bitcoin en blockchain. De ontregelende opmars van de cryptocurrencies. Ja, gevaarlijk om dat in een boek te zetten. Want dat is over drie weken alweer achterhaald natuurlijk. Het gaat zo snel. De meeste van mijn boeken zijn ontzettend snel verouderd. <laughs> ja, ja, moet je ja, ja. mee leren leven. Je vroeg je ook af wat het meervoud is uh, crypto, van, uh, van de cryptocurrency. Dacht ja. je uh, aan cryptocurrencies met IES. Maar onze taal denkt daar anders over, zeg je. Uh, uh, hoe moet dat dan wel zijn? Uh, het is met Y apostrof S, zoals het meer wordt van baby ook baby apostrof S is... en video, video apostrof S. En ja, dat is een regel in de taal... Um ik ben nogal Engels georiënteerd. Mm -hmm. Dus ik had in eerste instantie uh, gedacht aan cryptocurrencies met IAS. En mijn uitgever had deze regel opgediept. En daar heb ik me bij neergelegd. Oké. Okay. En net als valuta moest ik meteen aan denken. Valuta voelt altijd als meervoud. Maar dat is niet zo. Het zijn meerdere uh, valuta's. Dat en dat het voelt een... altijd alsof je dan musea's zegt wat fout ja, is. Ja, dat ben ik met je eens. Dat voel ik ook. Ja, ik, <laughs> maar dat de regel is zoals jij zegt, dat zal dan wel. Ja, ja. Ja. Wat maakt die uh, cryptocurrency nou zo, zo interessant voor jou? Zo bijzonder? Nou kijk, ik heb dus de, de com boom meegemaakt... waarin mensen websites leerden maken... en bedrijven daar geld mee leerden verdienen. Dat was al een hele revolutie. Um, en nu is net zo'n soort revolutie gaande, maar dan met het geld zelf. En het is de zoveelste. Ik noemde net podcasting. Internetvideo is opgekomen in de afgelopen tijd. Dus dit is de zoveelste revolutionaire ontwikkeling. Ja. En ik vind het altijd vreselijk leuk om daar dan deel van uit te maken. Van die dingen waar jij voorop loopt, waar ik dan altijd denk... Nou, dat komt wel een <laughs> keer. Dat had ik met het internet ook. En met e-mailen. Dat ik dacht, dat hoef ik niet te leren. Ik ja, hebt vast uh, feit van doen met bitcoin. Nee, je hebt gewoon uh, met terugwerkende krachten gelijk gekregen. <laughs> Wie moeten we volgen op Twitter, volgens jou? Ik dacht aan Bas van Putten. Die is autojournalist. En heel taalvaardig. En... Uh, ik zou zeggen, kijk zijn tweet van de laatste weken na. Ik heb ze niet uit mijn hoofd, maar uh, uh, het is een genot om te lezen. We gaan hem toevoegen. Bas van Putten, Herbert Blankenstein, et HM Blank. Dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1, dokter Kelderenkool. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik wilde eigenlijk oproepen hier over de radio... of alle Bentley's, Porsches en Maseratis... nu op de weg onmiddellijk naar het Binnenhof wil gaan... om de zaak daar te blokkeren. Zometeen van 1 tot 2. Field State, is dat niet hetzelfde als een shithook? Nee, dat is iets anders. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Ik vraag dat eigenlijk omdat er ook berichten zijn... dat millennials een zekere hang naar communisme bijna hebben. Als communisme nou is best chill. Is dat zo? Dokter Kelder en Co, zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio.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 Design, kunst, archeologie, oorlog, verzet, wetenschap, natuur, techniek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan de je denkt. Kijk op nationalemuseumweek.nl Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Let op, dit is het grillalarm.